Ik spreek met Koning. Ik dacht dat ik tegenwoordig moest opbellen om een afspraak te maken met. U moet niet. Nee, nee, dat begrijp ik. Kunt u om tien over half wel? Om tien over half wel. Ja. Tot straks, dag, meneer Bals. Meneer Komen, gaat u dus zitten. Koning. Koning. Nou, dan was ik er toch bijna. Hoe gaat het? Goed. Uh, dat wil zeggen matig. Hm. Vertelt u eens. Ik voel me al een week of drie beroerd. Hoofdpijn. Keelpijn. Koorts. Hm. Niet veel, 37,9, maar uh, hinderlijk. Mag ik soms eens in uw keel kijken? Ja, zegt u maar A. A. Ja. A. Ja, ja. A. ja, doet u uw mond maar weer dicht. U had eigenlijk wat eerder moeten komen. Mm, ja. Ik geef u wat pillen en een drankje. Als het volgende week niet over is, moet u me nog maar eens bellen, maar ik denk dat het dan wel weer over is. Ja. Ik wou bovendien uw nierfuncties eens laten onderzoeken. Daarvoor geef ik u een briefje mee. Als de koorts is gezakt, gaat u daarmee naar het artsenlaboratorium op de Willemsparkweg. U weet waar dat is. Uh, ja. Ik heb pillen en een drank gekregen. Maar wat zei hij? Verder zei hij niets. Zei hij dan niet wat je had? Nee. En heb je hem dat ook niet gevraagd? Nee. Maar zoiets vraag je toch? Ik heb er niet aan gedacht. Daar begrijp ik niets van. Je gaat naar de dokter en je vraagt niet eens wat je hebt. Waarom ga je dan naar de dokter? Om die pillen te halen. Die neem je toch zeker niet? Tuurlijk neem ik die. Je gaat toch zeker geen chemische rotzooi in je lichaam stoppen? Als ik naar de dokter ga, volg ik zijn voorschriften op. Je weet toch hoe slecht dat is? Die dokters kunnen wel zoveel voorschrijven. Daarom ga ik ook niet gauw naar een dokter. Waarom ga je het nu dan wel? Omdat het niet overgaat. En waarom ging je dan eerst niet? Omdat ik dacht dat het zo wel overging. Hij heeft trouwens gezegd dat ik veel eerder had moeten komen. Tuurlijk zegt hij dat. Anders verdient hij niets. Wij. Dus je gaat ze innemen? Ja. Maar waarom dan? Omdat het niet overgaat. Dus je bent net als Ad en Heidi bij het minste of geringste chemische rommel in je lichaam stoppen? Niet bij het minste of geringste. Maar waarom dan? Denk je dat het zo niet overgaat? Dat weet ik niet. Je moet er toch een reden voor hebben? Het gaat niet over. En dan stop je je maar vol met chemische rommel? Wat gebeurt er dan als je het niet doet? Weet ik niet. Dus je doet gewoon maar wat zo'n dokter zegt? Als ik als zo'n man toegaat, dan ga ik toch vervolgens niet tegen hem indokteren? Maar ik begrijp het niet. Er moet toch een reden voor zijn? Waarom laat je het niet gewoon overgaan? Omdat het niet overgaat? Hoe weet je dat? Dat het nou drie weken duurt en gewoon weer opnieuw begint. Maar wat doet dat er toe? Waarom loop je er dan niet gewoon mee door? Je bent toch geen mimel? Je bent toch niet als Ad en Heidi? Waarom loop je er niet gewoon mee door? Wat kan er gebeuren als je gewoon doorloopt? Weet ik niet. Maar je moet daar toch een reden voor hebben. Omdat de dokter zegt dat ik er niet gewoon mee moet doorlopen. Waarom dan niet? Is dat dan niet goed? Weet ik niet. Misschien kan het dan chronisch worden. Chronisch? Of je kunt allerlei vervelende complicaties krijgen. Kanker of zo. Kanker? Dus ik krijg kanker omdat ik het verdomme om die rotzooi in te nemen, daarom krijg ik kanker. Ik zeg toch niet dat jij kanker krijgt? Kanker? Waar haal je die onzin van? Hoe weet jij dat? Heb je dat soms ergens gelezen? Net als Ad en Heidi soms? Jij bent toch geen dokter? Met mevrouw Koning. Dat is Rie. Ze vraagt of een paar mensen van het bureau even langs kunnen komen. Kan dat? Ja, dat kan wel. Ja, dat kan wel. Goed. Tot straks. Ze komen tegen de koffie. Nou, dan kunnen ze meteen zien dat je echt ziek bent, zoals je er nu bij zit. Wie komen er? Weet ik niet, dat zei ze niet. Ik ga even naar de bakker om wat bij de koffie te halen. Ja, hij dacht aan haar opmerking dat ze nu konden zien dat hij echt ziek was. Nu hij zich van het effect bewust was, kreeg het het karakter van een demonstratie en dat maakte hem onrustig. Hij zat ook niet meer zo lekker en hij was er ook niet zeker van dat hij niet net anders zou zijn gaan zitten als er niet was opgebeld. Dat maakte het zo ingewikkeld dat hij zonder verder nadenken het witte kussen terugbracht naar de slaapkamer, zich verkleedde en de andere kussens weer op hun plaats legde. Waarom heb je dat gedaan? Weet ik niet. Maar nu zien ze niet dat je echt ziek bent. Ik ben ziek. Dat moeten ze dan maar aannemen. Als ik ziek ben, ben ik ziek. Maar dan hoef je toch niet te doen alsof je niet ziek bent. Ik dacht dat jij met vakantie was. Ik was ook met vakantie. Ben je op je vakantie ziek geworden soms? Voor meneer. <laughs> Jezus, een fruitmand. Willen jullie niet gaan zitten? Sine heeft ze gekocht en Lee en Rie hebben hem samengesteld. Willen jullie alle drie koffie? Het is meesterlijk. <laughs> Jitske drinkt alleen thee. Nee hoor, ik, ik wil ook best koffie. Je kunt ook thee krijgen, hoor. Nee. Nee, geef mij ook maar koffie. We waren al een week thuis. We zijn eerder teruggekomen omdat we weg zijn geregend. Oh, daar ben je natuurlijk ziek van geworden. <laughs> Dat denk ik niet. Gert, jij was hier nog nooit geweest, hè? Ik vind jouw boekenkast heel indrukwekkend. Je bedoelt intellectueel. Ja, ja dat ook natuurlijk. Wie is dat nou? Ja. Josephine. Die komt van Prinsen Eiland. Daar hebben ze toch bij een verhuizing... gewoon op straat laten zitten? Jullie hebben toch nog twee katten? Achter je. In de manden. Oh, ja. Zo. Hoe gaat het op het bureau? Goed hoor, je wordt niet gemist. wel hoor. Maar niet door jou? Nee. Jij leeft helemaal op. Ja, helemaal. En hier is een pakkeek. En je moet van iedereen de groeten hebben natuurlijk, en beterschap. Dank je, doe iedereen de groeten terug. Ja. Um, uh, heb, uh, hebben ze die draaideur nou al weggehaald? Hoe was het afscheid van Meijerink eigenlijk? Oh, dat was niks. Nou, ik vond het wel aardig. Wat heeft hij gekregen? De geschiedenis der Nederlanden. Dat zou ik ook wel willen hebben als ik met pensioen ga. Wist jij al dat Wim Bosman naar het ministerie gaat? Ja. En op de afdeling die over het hoofdbureau gaat. Dat kan hij wel lekker dwars zitten. Wie is Wim Bosman ook weer? Uh, dat is de jongen die toen bij muziek heeft gesolliciteerd... en die ze niet wilde hebben omdat hij te katholiek was. Ja. Ja. Ja, dan ben jij helemaal ontsnapt. Je hebt geluk gehad. Ja, ja of niet. Of niet. Um, en hoe gaat het nou met de mappen? Loopt dat een beetje? Hoe gaat het nu? Belazerd. Wat heb je dan? Niks. Belazerd. me belazerd. Heb je dan koorts? Ja. Wat is dat dan? Koorts. Ja, maar wat voel je dan? Gewoon belazerd. Als je je belazerd voelt, dan hoef je toch nog geen koorts te hebben? Maar nu heb ik koorts. Hoe weet je dat dan? Dat voel ik. Maar wat voel je dan? Ik kan het niet beschrijven. Koorts, gewoon koorts. Ja, als je koorts hebt, dan moet je toch kunnen zeggen hoe dat is? <Slacht> In het donker werd hij plotseling overvallen door de gedachte dat hij misschien niet lang meer te leven had. Dat bezorgde hem een gevoel van paniek die hij met moeite onder controle hield. Hij was klaarwakker. Nicoline sliep. Buiten stormde het. Een zware Noordwesterstorm. Van het dak vielen stukken steen op het glas van de lichtkoker. Het raam rammelde. In huis werd gelopen, zoals we vaak midden in de nacht. Boven zijn hoofd klonken voetstappen. Hij ging op zijn rug liggen om beter op te kunnen letten. Zijn hart klopte onregelmatig geen enkele geruststellende gedachte. Zo ver hij kon denken, was er angst. Toen hij tenslotte in slaap viel, droomde hij over Nicolien, die hij net kende. In zijn droom had ze een soort soldatenjek aan. Ze lachte verlegen, zoals mensen tegen elkaar lachen, als ze van elkaar houden. Uit die droom werd hij wakker met een gevoel van diepe melancholie. Doodgaan zou nog tot daar toe zijn, dacht hij, wakker liggend. Als je daarna maar in de buurt mocht blijven. Hoewel, Nicolien zou dan niet weten dat hij gewoon bij haar in de kamer zat. Zou er geen enkele mogelijkheid zijn om dat te laten merken? Zachtjes door haar heen lopen bijvoorbeeld? Als die er niet was, dan kon het wel eens geweldig frustrerend zijn. Met koning. Um, u hebt me vorige week... pillen en een drankje gegeven. Ik moest u opbellen als het niet over was. Ja? Het is niet over. Dan zal ik u andere pillen geven. Andere pillen? Ja. U hebt een keelwandontsteking. Dat is niet bijzonders. Dat komt meer voor de pillen maken het slijm los en dan gaat het wel over. En die koorts dan, is dat van die ontsteking? Hebt u al koorts? Ik heb ook koorts. Nee, dat is wel gek. Komt u dan toch maar even. Kunt u om vijf en half elf? Gaat u zitten. U hebt dus nog koorts, zei u. Ja. Hoge koorts? Niet hoog, maar hinderlijk. 37,9. Ja. ja, dat is kort. Dan wil ik toch wel eens uw bloed laten onderzoeken. Dat was u al van plan. Wat zegt u? U zou mijn nierfuncties laten onderzoeken. Heb ik dat gezegd? Ja. Hebt u dat briefje nog? Verscheurt u het maar. Ik zal een nieuw schrijven. Voor mijn nierfuncties? Nee, niet voor uw nierfuncties. Die zijn wel in orde. Ik wil er wel eens weten hoe het met uw bloedbezinking staat... Als ik één uur mocht overdoen, dacht ik wakkerliggend, dan zou ik met Nicolien in de late schemer door de Vlierboomstraat en langs de Copernicuslaan naar de stad wandelen en om nog een uur vragen, om een borrel bij de post te drinken. Hij had ook de Columbusstraat in de late avond kunnen noemen, of de Dennenweg op een warme zondagmiddag. Want nergens anders had hij zo sterk het gevoel gehad dat hij wist wat de zin van het leven was, als in die oude Haagse straten.